Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Mark Rutte is weer een stapje dichter bij zijn nieuwe baan als NAVO-baas. Een van de landen die nog dwars lag was Slowakije, maar ook zij zitten nu in zijn team. Gisteren had Rutte al een goed gesprek met de Hongaarse premier Orbán... die nu ook geen bezwaar meer lijkt te hebben. Het zal dan ook niet lang meer duren, denkt correspondent Kiesja Hekster. De Amerikanen hebben steeds gezegd, wij willen absoluut dat het voor 9 juli al rond is. Dan begint een grote NAVO-top in Washington en wordt het 75 jaar bestaan van de club gevierd. Maar eerder is het natuurlijk altijd beter. En gisteren hoorde ik toch wel echt de hoop in kringen rondom Rutte... dat het mogelijk deze of uiterlijk volgende week dan echt rondkomt. Alleen Roemenië moet nog instemmen. Zij hebben als enige land een tegenkandidaat. Er moet snel iets gedaan worden tegen opgevoerde fatbikes. Dat zeggen zo'n 50 gemeenten en organisaties vandaag in een petitie die ze aan politiek in Den Haag aanbieden. Fatbikes zijn steeds vaker betrokken bij zware ongelukken. Deze Amersfoortse wethouder wil dat er snel iets gebeurt. Als gemeente roepen wij wel echt op om de verkoop van die opgevoerde fatbikes echt stop te zetten. En voer alsjeblieft de minimumleeftijd in. Dat geldt ook voor brommers en scooters. En ook voor een fatbike niet. En ik vind het gewoon levensgevaarlijk dat brugklassers op een fatbike die 40-50 gaan. Ja, dat is gewoon onverantwoord. Ook vindt hij dat er een landelijke campagne moet komen over de gevaren van fatbikes. En niet alleen van voetballers wordt veel gevraagd tijdens het EK. De fans gaan er ook vol voor. Zondag was er in Hamburg geen druppel bier meer te krijgen rond de wedstrijd Nederland-Polen. Alles was opgedronken door feestende supporters. Een Nederlandse café-eigenaar in Hamburg vertelt aan Hart van Nederland dat zijn tap ook compleet droog stond. Er is flink wat doorheen gegaan. Ja, Ik stond het een beetje te rekenen, maar ik denk wel tussen 500 en 600 liter. En daar doen we normaal gesproken wel maatje over. De komt schorelt niet bij jou. Ja, het kan toch niet dat het bier op is. Ja, bedroefend. Echt bedroefend. Er is dus twee oplossingen: iets minder drinken of iets meer inslaan. Ik denk dat ze beter op meer kunnen inslaan. Want iets minder drinken, dat gaan de Nederlanders toch niet doen. Ja, vrijdag speelt Oranje in Leipzig, dus ze zijn vast gewaarschuwd daar. Het weer. In het noorden is er zon. Maar de rest van het land moet het doen met veel grijs en regen. Vooral in Limburg kan het flink plensen en onweren. Het wordt maximaal 18 tot 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzame rijdend verkeer in onze regio is nog te vinden op de N9... vanuit Den Helder naar Alkmaar. Bij op 2 kilometer. Met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 getting better Or Do you feel the same You can't talk. Thank you.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 Op elke stijger klonken weer Van al Jeruzalem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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mark Rutte krijgt steeds meer steun om NAVO-topman te worden. Ook Slowakije heeft zijn verzet laten vallen. Nu moet alleen Roemenië nog instemmen met Rutte's kandidatuur. Hulporganisaties krijgen sinds vorige week meer telefoontjes over grensoverschrijdend gedrag. Ze zeggen dat de rechtszaak tegen Ali B. vrouwen met soortgelijke ervaringen aanzet om hun verhaal te delen. De Tour de France van 2026 begint in Barcelona, heeft de organisatie bekendgemaakt. Er worden dan twee etappes helemaal in Spanje gereden. Dit jaar begint de Tour in Florence. Het weer, veel bewolking en buien, lokaal kan veel neerslag vallen. Morgen overwegend droog, met vooral in het westen veel zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Punt 9. Zie